Zes uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Uitbraakpoging, gevangenis Middelburg vereideld. Amsterdams ziekenhuis plaatst draadloze pacemaker bij hartpatiënt... en tientallen gewonden bij ongeluk New Yorkse veerboot.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 Amsterdamse Medisch Centrum heeft als eerste ziekenhuis in Nederland... een draadloze pacemaker geplaatst bij een hartpatiënt van 86. De AMC is het tweede ziekenhuis ter wereld dat zo'n draadloze pacemaker gebruikt. Volgens een ziekenhuis is de kans op complicaties bij deze pacemaker kleiner. Bij een traditionele pacemaker lopen draden naar een ader... om de stroomstootjes die het apparaatje afgeeft te verspreiden. Die draadjes beschadigen wel eens het omringende weefsel of verspreiden infecties... De nieuwe pacemaker is draadloos en vele malen kleiner. Volgens het ziekenhuis is de kans op complicaties daardoor kleiner. Jaarlijks krijgen rond de 8500 mensen met hartritmeproblemen in Nederland een pacemaker. Een Duitse vrouw heeft vanmiddag 115 openstaande snelheidsboetes afgerekend. Ze betaalde op de A13 bij Delft direct ruim 9300 euro... om te voorkomen dat haar auto in beslag werd genomen. De vrouw is eigenaar van een bedrijf in Duitsland... en heeft verschillende auto's op haar naam staan... die door haar werknemers worden gebruikt. De vrouw zei dat ze dacht dat haar werknemers de bekeuringen hadden betaald... omdat ze deze direct had doorgegeven aan de betreffende bestuurders. DigiD, het systeem om in te loggen bij de overheid, werkt niet. Het systeem is uit voorzorg uitgeschakeld... nadat er een beveiligingslek was ontdekt. Door het lek is het mogelijk dat er misbruik wordt gemaakt van DigiD. Op de website van DigiD staat dat morgenochtend waarschijnlijk alles weer normaal werkt. In New York is een veerboot aan de zuidkant van Manhattan tegen de pier gebotst. Media in New York melden dat er meer dan 50 opvarenden gewond zijn geraakt... bij het ongeluk in de ochtendspits. De bootvaart tussen New Jersey en Manhattan... Televisiebeelden van lokale tv-stations is te zien dat de veerboot aan de voorzijde beschadigd is. Door de botsing zouden veel passagiers in New York de lucht in zijn geslingerd. In Schiedam heeft brand gewoed bij een afvalverwerkingsbedrijf. Bij de brand kwam veel rook vrij. Het vuur ontstond vanmiddag in een grijpkraan en sloeg over naar een loods waarin veel hout lag. De brandweer zette blusboten in om het vuur onder controle te krijgen. Tegen vier uur werd het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand in Schiedam is niemand gewond geraakt. Advocaat Bram Moskovits wordt niet met onmiddellijke ingang geschorst. De deken van de Orde van Advocaten in Amsterdam zegt dat de advocaat... een gewone tuchtrechtelijke procedure kan verwachten. Estelle Kruijf beschuldigde Moskovits gisteren van financieel wangedrag. Zo zou hij te hoge rekeningen hebben ingediend... toen hij erbij stond tijdens de rechtszaak tegen haar vriend Badr Hari...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 De Zuid-Hollandse commissaris van de Koningin, Jan Fransen, stapt op. Uiterlijk eind dit jaar legt hij zijn functie neer. Zo heeft hij bekendgemaakt in zijn nieuwjaarstoespraak. Fransen is commissaris in Zuid-Holland sinds mei 2000. En daarvoor was hij onder meer Tweede Kamerlid en burgemeester van Zwolle. De 61-jarige VVD'er zegt dat hij nog niet weet wat hij hierna gaat doen. Televisie- en hoorspelregisseur Leon Povel is gisteren overleden. Hij is 101 jaar oud geworden.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 De Koninklijke Nederlandse wielrenunie en de wielerploegen Argo Shimano... Blanco Pro Cycling, het voormalige Rabobank en Vakansolij DCM... hebben de deur opengezet voor coureurs om hun dopinggebruik op te biechten. Renners die bekennen kunnen rekenen op strafvermindering... en krijgen bovendien de garantie dat ze in de wielersport mogen blijven werken. Het gaat om de periode tot 2008. Het akkoord tussen de bond en de drie Nederlandse profploegen lekte vandaag uit... maar zal pas begin volgende week worden gepresenteerd. Al nou, het weer. Vanavond en vannacht enkele opklaringen. Morgen overdag eerst wat zon. In de middag wat bewolking. En dan later op de dag valt er een beetje regen. En het wordt ongeveer 7 graden. De komende dagen wordt het met een oosterwind koude lucht aangevoerd. Overdag ligt de temperatuur rond het vriespunt. En in de nachten vriest het licht. ANWB-verkeersinformatie, niet al te drukke avondspits met 75 kilometer, maar wel veel bijzonderheden. Een aanrijding met meerdere auto's op de A7, Heerenveen, richting Groningen. Tussen Tijnje en Drachten staat 7 kilometer, bij Drachten is de linker reishoop dicht. Ge geeft ook vertraging de andere kant op, daar staat bij Beetsterswaag 4 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam voor Knopelte-Brigsplein 4 kilometer, heeft te maken met de ernstige aanrijding op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat 5 kilometer, zijn daar Twee rijschokken dicht. Verkeer richting Gouda kan het beste omrijden via Gorkum over de A15 en de A27. Op de A50 Arnhem richting Os staat bij Ravenstein 5 kilometer, ook dat is een aanrijding. Daar is de linker rijschok dicht. Daardoor loopt het vast op de A326. Wiegen richting Knopend Bankhoef, daar staat nu 5 kilometer. Uw wagenpark is al elektrisch. Uw personeel werkt steeds vaker thuis.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 9 over 6 goedenavond. De Hollandse manier van vergiffenis. Als Nederlandse wielrenners hun dopingzonden opbiechten... dan behouden ze hun baan. Dat is het plan van de wuren -Unie en drie grote ploegen. Lance Armstrong is ook op weg naar een mogelijke bekentenis. Daarvoor neemt hij plaats op de bank bij Oprah Winfrey. Straks een gesprek over het spijt me op zijn Amerikaans. We beginnen in een ander Engelstalig gebied, Noord-Ierland, Belfast. Daar is met spanning uitgekeken naar deze dag. Want vandaag werd bovenop het stadhuis van de Noord-Ierse hoofdstad... de Britse vlag weer gehezen. En dat was de eerste keer nadat de gemeenteraad vorige maand... had besloten om de Union Jack niet meer permanent te laten wapperen. De maatregel zorgde zes nachten op rij voor rellen in Belfast. En ook afgelopen nacht was het er weer onrustig, correspondent... Anne Sander, goedenavond. Waarom zorgt dat hijsen of het niet hijsen van een vlag voor rellen in Belfast? En de pro-Britse loyalisten in Ierland vinden de Union Jack, de Britse vlag... dus een uiting van hun cultuur. En nu die vlag is weggehaald en alleen omhoog gaat op bepaalde dagen... hebben veel loyalisten het gevoel dat hun identiteit steeds verder wordt ingeperkt. Ze zien het weghalen van de vlag dus als een aanslag op hun identiteit. En daarom zijn ze de straat opgegaan... waarbij een groep van ongeveer 200 loyalisten het steeds uit de hand laat lopen. Ja, Noord-Ierland maakt uh, officieel deel uit van Groot-Brittannië. Waarom besloot de gemeenteraad van Belfast dan om de Britse vlag niet meer permanent te hijsen? Ja, ook al is uh, Noord-Ierland officieel Brits... er zijn nog steeds veel uh, nationalisten die de Ierse cultuur en uh, gebruiken hoog in het vaandel hebben. En er zijn ook uh, nationalistische, dus pro-Ierse politieke partijen in de gemeenteraad. En zij wilden oorspronkelijk de Britse, uh, sorry, de Britse vlag uh, permanent laten verwijderen van het stadhuis. Uh, daar heeft de gematigde Alliance Party een stokje voor gestoken. Uh, zij hebben een compromis proberen te sluiten en hebben gezegd... laten we de vlag dan alleen op bepaalde dagen... Uh, buiten hangen. Tot ongenoegen dus weer van de pro-Britse loyalisten die hem liever het hele jaar buiten zien wapperen. Ja, dat is ook nooit goed he, daar in Noord-Ierland. Wat valt er dan nou vandaag <laughs> te vieren dat hij wel uh, werd gehesen? Ja, vandaag is het de verjaardag van uh, Prinses Catherine, de vrouw van Prins William. Uh, misschien beter bekend in Nederland als uh, Kate Middleton. Uh, zij is officieel een lid van het Koninklijk Huis. En vandaag is dus een van, die dagen van de 18 dagen per jaar dat uh, de Britse vlag buiten hangt uh, op het stadhuis in Belfast. Maar volgens mij is het nou donker bij jou ook in, in Groot-Brittannië. Het is tien over vijf. Dat zou die eigenlijk alweer gestreken moeten zijn. Is, is dat ook het geval? Ja, hij is vanmorgen in het donker ook uh, ge gehezen. Dus uh, zover ik weet hangt hij er op dit moment nog. Ik heb hem nog niet uh, naar beneden zien gaan. Uh, wel is bekend dat hij vanavond sowieso uh, naar beneden gehaald zal worden. Uh, de demonstranten hebben laten weten dat zij vanavond waarschijnlijk niet de straat op zullen gaan. Uh, maar dat betekent niet uh, dat ze het er vanaf nu uh, bij laten zitten. Morgen en de dagen daarna zullen zij weer protesteren tegen het weghalen van hun Union Jack. Het rumoer in Belfast. Anders aan als correspondent. Dank je wel. Het wordt met de dag waarschijnlijker dat minister Dijsselbloem... de nieuwe voorzitter wordt van de eurogroep. Bronnen in Brussel zeggen dat hij de enige kandidaat is... om over twee weken de Luxemburgse premier Jonker op te volgen. Niet iedereen is even enthousiast. PVV-kamerlid Barry Matlener heeft zelfs grote bezwaren. Ik zie vooral nadelen. Ik zie vooral dat uh, hij straks in een, uh, een moeilijke positie komt... om hard Nederlands geluid te laten horen. Wij willen ons geld terug. En dat combineert niet met een pro-Europees geluid... wat hij als voorzitter zou moeten laten horen. Kan hij als voorzitter juist niet dingen op de agenda zetten... die voor Nederland belangrijk zijn? Nou, de zaken die daar op de agenda staan... die beloven niet veel goeds voor Nederland. Europa wordt steeds meer een transferunie. Nederland is een van de grootste netto-betalers van Europa. En ik ben bang dat, die, dat, uh, dat Nederland straks nog, steeds nog veel meer gaat betalen... als wij ons kritische geluid ook kwijtraken... als uh, Nederland voorzitter wordt van de Eurogroep. Wat kan Jeroen Dijsselbloem dan niet meer zeggen namens Nederland... Nou, hij zal namens Nederland uh, uh, nog wel iets kunnen zeggen, maar hij zal als voorzitter ook als woordvoerder moeten gaan optreden namens die Eurogroep. En die, uh, uh, die Eurogroep is natuurlijk gericht op nog meer Europa, nog meer samenwerking en dat betekent nog meer geld betalen aan Europa. Is de belangrijkste taak van die Eurogroep niet om de euro te redden om het juist weer in de positieve richting te duwen? Ja, maar dat gaat wel ten koste van Nederland. Uh, we zien ook dat Nederland... Dat is toch ook in het voordeel van Nederland als het weer goed komt met die euro? Nou, als u ziet wat er gebeurt, de rijke landen betalen steeds meer. Nederland betaalt steeds meer de prijs van deze crisis. En steeds meer landen krijgen geld vanuit Europa. Uh, en die verhouding is scheef. Dus Nederland wordt steeds verder Europa ingezogen, het moeras ingezogen. En wat ons betreft uh, kan hij deze functie absoluut niet combineren met Nederlandse belangen. PVV'er Barry Matlener in gesprek met Hans Andringa. Ook de SP ziet het voorzitterschap van Dijsselbloem niet zitten. Beide partijen willen volgende week een debat hierover met premier Rutte. D66 en het CDA hebben geen probleem met een eventueel voorzitterschap van Dijsselbloem van de Eurogroep. Lance Armstrong kruipt bij Oprah Winfrey op de bank. Gaat hij daar het dopinggebruik bekenden of niet? Gaan we het straks over hebben. Hier is Jolande van der Velde, bij de AWB. Met goed nieuws over de A7, Herenveen, richting Groningen. Er staat nog wel een lange file tussen Tijnje en Drachten, 6 kilometer. Maar alle rijstroken zijn weer vrij. Ook de andere kant op nog wel wat vertraging bij Beetse Zwaag, 3 kilometer. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda. tussen Rotterdam-Krooswijk en Nieuwe aan de IJssel nog steeds 8 kilometer. Zijn daar twee rijstroken dicht na een ernstige aanrijding? Verkeer richting Gouda-Utrecht kan het beste omrijden via Gorkem. Over de A16, A15 en A27. En de N62. Borstle richting Gent is dicht bij de Westerschelde tunnel. Daar staat een auto stil. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken overhandigde vanmiddag de mensenrechten-tulp. Dus de officiële staatsprijs voor een mensenrechtenactivist ergens op de wereld. Dat gebeurde symbolisch, want de winnaar, Bharatan, uit India mag zijn land niet uit. Officieel op verdenking van een moordaanslag, maar vermoedelijk als gevolg van staatspesterij. Voorafgaande en de symbolische overhandiging legde juryvoorzitter Siska Dresselhuis uit... waarom Bharatan de prijs krijgt. Dalits zijn de voetvegen van de maatschappij... De mensen die rioleringen ontstoppen, die dode dieren en dode mensen opruimen... die de openbare toiletten schoonmaken, die kleren wassen... die bevuild zijn met bloed of uitwerpselen, die straten vegen... of die in gevaarlijke fabrieken werken. En dat allemaal voor een hongerloon. En het is dus te hopen dat deze wake-up call op ethisch gebied... ook iets gaat opleveren voor de 260 miljoen Dalits... De zogenaamde onaanraakbaren die ondanks wetten die het verbieden nog altijd gediscrimineerd worden. Minister Timmermans, we hoorden mevrouw Dresselhuis net uitleggen uh, waarom het zo belangrijk is dat uh, meneer Barrettam die prijs krijgt. Maar hoe belangrijk is die prijs nou eigenlijk? De laureaat vindt het in ieder geval heel belangrijk. Hij ziet het als ondersteuning van zijn strijd voor een betere positie van de Dalits. We hebben in de afgelopen vijf jaar gezien dat de laureaten van de mensenrechten Tulp altijd de erkenning goed konden gebruiken om hun activiteiten in hun landen te verbeteren. En ook het geld goed konden gebruiken om die activiteiten ook te ondersteunen. 100.000 euro, is dat veel geld? Is het is natuurlijk geen bedrag dat de wereld zal veranderen. Maar het is wel voor zeg maar, dit soort mensen, rechten, net het steuntje in de rug wat ze kunnen hebben... om net een stapje harder te lopen, om net iets meer te bereiken. De Indiase regering was helemaal niet blij met de prijs... zei mevrouw Dresselhuis in haar toespraak. Um, wat heeft u daarvan gemerkt? Als je een emancipatiebeweging hebt... Uh, dan betekent dat dat jouw positie moet worden verbeterd en dus positie van anderen uh, zal inboeten. Die moeten plaatsmaken. En dat levert altijd wrijving op. Het levert altijd gedoe op. En in dit geval zal de strijd voor de positie van DALITS ook gedoe opleveren. Mogelijk ook uh, dat de Indiaanse overheid uh, daar minder van uh, gecharmeerd is. Maar dat hoort bij iedere uh, emancipatiestrijd. Maar heeft het nadelige gevolgen voor de relatie tussen in dit geval Nederland en India? Uh, ik denk het niet. We hebben een, uh, een, een goede verhouding met de Indiaanse overheid. Uh, wij vinden dat in die goede verhouding ook moeilijkere onderwerpen uh, bespreekbaar moeten zijn. Zoals uh, de mensenrechten. Maar u bent nog niet door uw Indiaanse ambtgenoot of anderen uit India uh, daarop bekritiseerd. Nee, ik ben, ik, ik, ik ben daar niet op aangesproken. Nee. Gerard Oonk, u bent de vertegenwoordiger van het Dalit-netwerk in Nederland. Een verzameling van vijf ontwikkelingsorganisaties. Is een man als Baratan in staat om iets bij te dragen aan verbetering van de positie van die, van die Dalits? Ja, dat is hij zeker. Want het meest succesvolle werk gebeurt lokaal. Uh, als mensen zich weten te organiseren, dan kunnen ze toch voor een deel in ieder geval gebruik maken van de wetten die er zijn... En dat is het beroerde van de positie van Daanlid En dat werd vandaag ook duidelijk. Die wetten die zijn er allemaal. Maar als je er echt gebruik van wilt maken, dan is het heel lastig. En dat kun je dus alleen als je georganiseerd bent. En dit is een steun voor hem in de rug om dat werk uh, voor te zetten. En uh, zo'n prijs, ja, hoe raar het soms ook klinkt, is een belangrijke steun in de rug... want dat kunnen zij weer gebruiken. En dat hebben ze mij ook gevraagd. Stuur de stukken, stuur de toespraak van Siska Dresselhuis... van de juryvoorzitter, van de minister. Want dat kunnen wij weer gebruiken om te laten zien van... kijk, wij zijn niet onbelangrijk. En natuurlijk zijn ze dat niet, maar ze worden vaak in die hoek gedrukt van... ach, jullie stellen niks voor, jullie hebben we wel in de tang. En dit is één van de middelen waardoor je ze een klein beetje die uit die tang kunt halen... En die Tang, die was vanmiddag aan het werk in Den Haag. Een bijdrage was dat van verslaggever Wilco Boom. Boom, moet ik zeggen. Lance Armstrong, die gaat praten over doping. Dat is de vraag op 17 januari. Dat is volgende week donderdag. Geeft hij voor het eerst een interview over het dopingschandaal... waarin hij verzeild is geraakt. Dat doet hij aan... Oprah Winfrey. Hij is niet de eerste ster die bij Oprah iets opbiegt. Sarah Ferguson vertelde bijvoorbeeld over haar alcoholverslaving. Acteur Michael Douglas vertelde dat zijn vrouw Catherine Zeta-Jones was opgenomen vanwege manische depressiviteit. My eldest son is in federal prison. My ex-wife deserted me. It's kind of hard for the wife to say I'm depressed. I haven't faced the devil in the face mm -hmm. uh, because I was in the gutter at that moment. Mm. I had been drinking you know that I was not in my right right place. Mm -hmm. um, if I can remember correctly it was several times prior uh, to the Sydney games mm -hmm. in 2000. And how would you take it? Um, he told me to put it under my tongue and leave it there for a little while and then swallow. En dan swallow en dan doorslikken die doping. Dat was Marion Jones die op de bank bij Oprah vertelde over haar dopinggebruik. Marketingdeskundige Marcel Beerthuizen, goedenavond. Goedenavond. Dan horen we dit en weten we dat volgende week donderdag Lance Armstrong te biecht gaat bij Oprah. Gaat hij dan ook echt biechten is natuurlijk de grote vraag. Ja, dat is de grote vraag. En gaat hij huilen? barst hij, ook hij in, in tranen uit. Ja, dat het? weten we nu nog niet. Moet dat? Uh, ja, dat bijna iedereen gaat huilen. En Als je gaat bekennen, dan moet je dat ook doen. en dan moet je zeggen, sorry, ik zal het nooit meer doen. Het spijt me in dat zeer gelovige land Amerika. Maar de vraag is nog wel of hij gaat bekennen. Want als hij bekent, dan betekent dat ook dat hij mijn heeft, heeft gepleegd. Dat betekent dat er heel veel rechtszaken op hem af zullen komen. Dat hij heel veel boetes moet betalen. Uh, en veroordeeld zal worden, allerlei sancties. Ik vraag me dus af of hij gaat bekennen, maar ik denk het wel. En ik denk dat zijn advocaat en alle mensen die hem nu adviseren... heel druk bezig zijn om hem voor te bereiden op dat gesprek. En ook op de uitkomsten na dat gesprek. Want hij zit natuurlijk enorm in de panarie. Hij heeft nog niet gesproken, af en toe wat getwitterd. Ja. En dan kiest hij bewust voor Oprah... Om daar zijn verhaal te doen. Ja, dat is natuurlijk de plek. En Al Price, ook natuurlijk niet een keiharde interviewster. die je het bloed onder de nagels vandaan zou halen. Die gaat natuurlijk over het gevoel. en waarom deed je dat? En wat ging er door je heen? En dat soort vragen. die je goed aan sportmensen kunt stellen. Dat is wat ze zal doen. En ik neem, het is in zijn huis in Austin, in Texas. Het zal al helemaal voorbereid worden. Voorbereid door. Oprah en, en, en door zijn mensen. Want er wordt gezegd... ja Oprah mag alles vragen wat zij wil. Maar ik weet bijna zeker dat dit voorbereid wordt. En dat uh, ja, Armstrong bezig is om dat af te stemmen. Van welke vragen gaan we ja, En Hoe gaat het dan? Wordt onderhandeld tussen hem en haar? Dit, of tussen de juristen met name? Door juristen. En dit wordt gewoon geregisseerd. En natuurlijk... Uh, uh, ik wil niet dat je die hoek ingaat. Of ik wil niet dat je die hoek ingaat. Is dus dat zo wel begrijpbaar? Dat ze alles mag vragen wat ze wil doen? Ze mag alles vragen. Maar natuurlijk wordt dat voorbereid. Want hij moet natuurlijk... dit is zijn dit wordt zijn boete doening dan en dan moet hij ook zorgen dat hij daar heel goed uitkomt en dat hij in één klap overal vanaf is. Dat is wat hij wil, ten overstaan van het hele grote Amerikaanse publiek. Want dit is vooral ook voor de Amerikanen bedoeld, niet zozeer voor de Europeanen. Ja, die zeker. Natuurlijk gaan kijken. De hele wereld kijkt naar Oprah natuurlijk. Wij kijken allemaal en nu is het helemaal een webcast. Dus je kunt op het internet gaan kijken. Er zullen vast heel veel mensen ook live gaan kijken. Maar die hele wereld kijkt. Maar dit is vooral om Amerika toe. Hoe is het mogelijk voor iemand als Lance Armstrong, na al die leugens, als we daarvan uit mogen gaan, om dan in zo'n gesprek je geloofwaardigheid terug te winnen. Ja, dat is heel erg moeilijk. Het enige wat je natuurlijk kan zeggen, ik, heb, ik, heb, ik ben fout geweest. En dan gaat het heel erg om, om de argumentatie die je daarbij gebruikt. En ik kan me voorstellen dat het is, ja, ik heb kanker overwonnen. Ik was weer terug op die fiets, sport is alles voor mij. Ik wilde zo graag winnen. Iedereen gebruikt. Ik heb dat ook gedaan. Ik had het nooit mogen doen. Het spijt me verschrikkelijk. En dan borst hij een traan uit. En dan zegt hij, uh, jeetje, wat heb ik toch in godsnaam gedaan. En dan is opa daar om de arm eromheen heen te leggen. De arm, om, om hem te koesteren en om te zeggen... ja, deze man, die moeten we toch kunnen vergeten. Maar zijn we nou allemaal zo naïef of zo cynisch? is misschien hier in Nederland of in Europa om te denken... van, goh, die Amerikanen die zijn wel heel makkelijk vergeven. en gaan dan naar zo'n bekentenis over tot de orde van de dag, typische Amerikaans krijgt een tweede kans? Nou, ik weet niet of dat zo is. Ik denk dat we in Nederland ook zo naar dit soort situaties kijken. En als, als mensen fouten maken, dan zijn we best staat, uh, in staat om dat te vergeven. Maar je moet wel eerlijk opbiechten, opbiechten letterlijk, op een gegeven moment dat je fout bent geweest. En als je nou weer ontkent? Ja. Maar er is zoveel bewijs. Die, het stopt niet meer. Er is een domino-spel in gang gezet, dus het wordt alleen maar erger, erger, erger. En als hij nog rond wil lopen, het verhaal is ook... hij wil gewoon blijven sporten, hij wil ja. meedoen aan triathlons, aan marathons. Dat mag nu niet meer, want hij is overal uitgesloten om, om deel te nemen aan wedstrijden. Dus hij wil ook weer terug in het normale leven. We gaan met z'n allen kijken. Volgende week donderdag. Dan is het hier inmiddels vrijdag 18 januari. Drie uur s'nachts Nederlandse tijd. We kunnen kijken naar opera via internet. Uh, Marcel Beert, hij is een marketingdeskundige. Dank u wel. Geen Vijf jaar lang deed Joshua Waikanjo zich voor als ondercommissaris van politie... in Kenia's grootste provincie, Rift Valley. Dit weekend werd hij ontmaskerd als een oplichter. In werkelijkheid was Waikanjo betrokken bij overvallen en afpersing. Maar wisten zijn bazen van het bedrog? Ja, zegt zijn vader, de Keniaanse politie staat voor aap. Joshua Waiganjo alias John Maina, een man whose exploits can only be equated to the staff movies. For are made five though. years, Joshua Karanja Waiganjo, he said to have parambulated from one office station to another... referring to himself as the Rift Valley deputy police... De Keniaanse media raken er maar niet over uitgepraat... Vijf jaar lang deed de bedrieger Joshua Waganjo in de Keniaanse provincie Rift Valley zich voor als ondercommissaris van politie. Het zou materiaal voor een ongelooflijk spannende misdaadfilm kunnen zijn. Of misschien beter voor een komedie, want de Keniaanse politie staat voor gek. Hij is de man die de politie was in een laughingstock. Waganjo was een oplichter. Hij was een impersonator. Waganjo droeg een politieuniform met onderscheidingstekenen van de hoogste rangen. He them all. Hij slaagde erin om iedereen in de maling te nemen. Hij woonde bijeenkomsten bij van de hoogste veiligheidsfunctionarissen van het land. He flew with the high the mighty, with them na een incident onlangs, na een grote veediefstal in Noord-Kenia, vloog hij per helikopter met de hoogste bazen van de politie naar het afgelegen gebied. In het geniep deed nep-agent Waganjo mee aan overvallen langs de snelweg. Perste hij criminelen en ouders af en was hij betrokken bij veediefstal. Vorige week werd hij dan eindelijk gearresteerd... wegens het dragen van een politieuniform en een gewelddadige roofoverval. Om het allemaal nog verwarrender te maken... ontkent de vader van Waganjo. hij is een gepensioneerde bisschop... ontkent de vader van Waganjo dat zijn zoon een oplichter is. Not Volgens de vader ging zijn zoon uitstekend om met de bazen van politie... en zijn deze bazen betrokken bij de oplichterij van zijn zoon. Is this is matter concerning top... Een beschuldiging die uiteraard wordt ontkend door deze hoge politiebazen, hoewel er inmiddels wel enkele hoofden zijn gerold in de politiemacht. Volgens de vader van Wang wist de top van de politie dus dat hij een nepagent was. Wanganjo volgde nooit een opleiding voor politieagent. Oh no no no no, my son is not trained in the police force. Kenias grootste krant, The Daily Nation, geeft dit week einde. Het is iedereen bekend dat de Keniaanse politie overspoeld is door corruptie, onbekwaamheid en vreedheid. Maar weinigen konden geloven dat het de verrotting de politie zover had aangevreten... dat Joshua Waganjo zich jarenlang als assistent politiecommissaris kon voordoen. En vragen vele Kenianen zich af... als Waiganjo niet de echte assistent-politiecommissaris... van de provincie Rift Valley was... wie was dan wel de assistent-commissaris van politie? Deze tragische komedie wacht nog vele onthullingen de komende dagen. Kurt Lendijer met het nieuws uit Kenia. Ook op zijn plaats in dit NOS Radio 1 Sinaal. We zijn uitgekomen van deze editie van de woensdag 9 januari. Ik wens u een prettige avond. Joost Deermans, zit klaar. in Pellenij met zijn avondspits. Joost, goedenavond. Goedenavond Tim, dankjewel. Uh, wielrenners uh, die voor 2008 doping hebben gebruikt... die worden heel coolant behandeld. Als hun fouten maar eerlijk gaan opbiechten. En uiteraard uh, moeten wel de prijs... En het prijs en geld worden ingeleverd. Maar ze behouden wel hun baan. Joost, wat is een beetje aan de hand? Ja, ik ben in een misschien wel wat softe bui. Maar ik ben, ik ben de, Wat een bekentenisjast. Ja, het is mijn eigen bekentenis. Absoluut, Tim, bij jou. Waar anders? Eh, ik ben in een softe bui misschien, want ik, ik vind dat gewoon goed. Het is operatie Schoon Schip wat ze doen. En eh, die Wielenbond die zegt: joh, als je hier gewoon, als je bekent, dan, dan schoon je eigenlijk ook de sport. Je komt naar buiten en je hoeft dan niet meteen werkloos te worden. Je moet wel je prijs inleveren, maar dat is het dan ook. Dus. Mijn stelling is, uh, luister vrienden, in Avondspits minder straf na het opbiechten van doping in de wielersport. Ik ben benieuwd als u zelf eens op de fiets zit om, uh, om dat te bekomen te eerder, Eens of oneens kan via de Twitter. Maar ook het nummer is uh, bekend. 0800 1121. Telefoonnummer van Avondspits. Wielrenners die doping opbiechten, ja, ze verdienen minder straf. Ik ben benieuwd naar uw reactie. Tot zo, naar de hoofdpunten uit het NOS nieuws.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 Het Amsterdams Medisch Centrum heeft als eerste ziekenhuis in Nederland... een draadloze pacemaker geplaatst bij een hartpatiënt van 86. De AMC is het tweede ziekenhuis ter wereld dat zo'n draadloze pacemaker gebruikt. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Gerrit Hiemstra. Op de meeste plaatsen is het droog geworden... en vanuit het noordwesten begint het ook wat op te klaren. Vanavond en vannacht hebben we veel bewolking, maar ook enkele opklaringen. En ook kan er nog steeds een enkele bui overtrekken, vooral in het noorden van het land. Het koelt af naar 3 tot 5 graden en bij langdurige opklaringen ontstaan mistbanken. Morgen begint de dag met hier en daar mistig en ook een paar opklaringen. Rond het middaguur arriveert een regengebied in het noorden van het land. En in de loop van de middag en de avond trekt dat naar het zuiden. De temperatuur komt uit op 6 tot 8 graden. De wind is morgen zwak tot matig, winkel 2 tot 4, eerst uit het westen. En na het passeren van het regengebied draait de wind naar noord tot noordoost. Vrijdag stroomt geleidelijk koudere lucht vanuit het noorden het land binnen. Het is droog en de zon schijnt af en toe. De temperatuur varieert van plus 1 in Groningen tot plus 3 in Zeeland. In het weekend overdag rond het vriespunt en s'nachts overwegend lichte vorst. Zondag vooral in het zuiden kans op wat sneeuw. Het winterse weer lijkt ook de eerste helft van volgende week aan te houden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog zeven files. Daarvan noem ik de A2 Eindhoven richting Maastricht. Dat was een aanrijding. Bij een afrit Valkenswaard nog twee kilometer. Alle rijstroken zijn weer open. Op de A16 Breda richting Rotterdam. Voor het knooppunt der Bresseplein vijf kilometer. Het is vastgelopen door de lange file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel zes kilometer. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel zijn twee rijstroken dicht na een aanrijding. Verkeer richting Utrecht kan het beste omrijden vanaf knopen ter via Gorkum over de A16, A15 en A27. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Minder straf na opbiechtend doping... Laat u meevoeren in de opinie van de dag en geef me uw bikkelharde reactie. Hier is Avondspits. Bel de 0800 1121. Ja, Goedenavond. De handen ineens slaan en doping uitbannen, dat willen de profwielenploegen... en de Nationale Wielenbond KNWU. Grootste probleem, hoe krijg je de sport gezuiverd van die slikkende coureurs? Hogere straffen gaan de kans op bekentenissen niet verhogen. Dus daarom het idee om zijn laatste kans te geven. Biegt je zonden nu maar op en behoud je baan en carrière. Prijzengeld wordt teruggevorderd, maar er komt een punt achter je misstap te staan. Wielrenners die hun fouten niet opbiechten, ja, die hebben een groot probleem... En raken straks alles kwijt. Lijkt mij de enige manier om de wielerrensport te zuiveren. Schoon schip maken. Wielrenners die doping opbiechten, verdienen minder straf. Bel WNL 0800 1121. Ja, dat is het nummer 0800 1121, het thuisnummer van Avondspits. Spits. Ik ben vandaag 42 geworden, luisteraars, en dan is het verval definitief ingezet. Ik word soft... Het is het, het is het einde misschien, maar ik hoop wel dat u mij ook wil bijvallen in deze. Want ik vind doping, het is toch een schimmige situatie. Sommige mensen hebben natuurlijk bewust, echt bewust EPO gebruikt. Anderen die... Een voorbeeld is Erik Dekker, die wordt, wordt betrapt... maar die heeft dat eigenlijk weer heel goed kunnen verklaren. Maar kortom, men vindt ze niet. En als je de sport schoon wil maken... dan zul je ze toch moeten uitdagen om uh, naar, naar buiten te treden... uit de kast te komen. En ik zeg, als mensen dat doen... dan verdienen ze nog een tweede kans... en kunnen ze nog een uh, carrière voortzetten. Maar wel die prijzen, uh, die bekers inleveren natuurlijk. Reageert u maar op Twitter, loopt het helemaal vol. Bijna loopt het vast, zou ik bij willen zeggen. Hashtag eens of hashtag oneens. Lars Damen zegt Eerdmans... eens prijzen, geld en roem inleveren een beetje door het slijk, precies. Het is eigenlijk een soort van uh, schanpaal natuurlijk. Waarschijnlijk hebben ze toch al levensjaren ingeleverd door die rommel. Wilfred Hoefsloot zegt, eens onder de voorwaarden van de zelfregulering... door de UCI en de bonden. En Lia van der Velde zegt ook eens, schoon schip en een nieuwe kans... maar dan wel echt de hele sport schoon. U kunt meedoen, 0800 1121 in deze aflevering van Avondspits tot 7 uur. Ik ga naar de eerste bellen, dat is Jan, Jan van der Velde uit Rijen. Goedenavond Jan. Goedenavond. Ja, ik wou toch, ik ja. wilde toch wel eens even reageren. Kijk, de heren die hebben natuurlijk altijd doping gebruikt. En die hebben ook altijd met de eer gestreken. Uh, ten onrechte. Want de jongens die geen doping gebruikten. en altijd op de tweede of de derde plaats reden. die worden ja. natuurlijk wel ontzettend veel eer uh, ontdaan. Ja. Dus, en ik denk dat daar ook eens een keer aan gedacht moet worden. Aan de renners die uh, altijd zuiver gereden hebben. Mm. en altijd uh, op een sobram als gezegd uh, naast het doodje nee. pisten. Ja. Uh, en. Uh, die de prijzen eigenlijk ontnomen zijn. Ja, je moet die... en... precies. Je mag het niet goed praten. Dat is, is zeker een goed punt. Alleen Jan, wat stel je voor dat ze voor hun leven... worden ge geroyeerd? In feite? Nou, ze hoeven verder niet... voor hun leven geroyeerd worden. Er werd ook al gezegd dus dat het prijzengeld... terugbetaald zou worden. En dan uh, zou ik zeggen dat het prijzengeld... dan verdeeld moet worden onder de jongens... Uh, die eigenlijk net uh, naast de eer... Uh, gevallen zijn. Ja. En dat die dan, dan, uh, daar dan recht op hebben. Ja. En ik denk dat je dan... Goed bezig ben, dan ga je de wielersport op een eerlijke manier eh, weer voortzetten, eh, zodat het eigenlijk hoort. Oké okay Jan, het is helder, dankjewel. 0800-1121. Uh, Lens Armstrong die doet zijn biecht bij Oprah Winfrey, hoorden we zojuist. Dat is weer een hele andere categorie over zo'n figuur. Moet ik moet denk ik niet veel hebben, want dat zal zich in Nederland ten dan voordoen. Maar hij doet de biecht daar, dus het is populair. Uh, mijn stelling is, minder straf als men durft op te biechten, uit de kast komt... en vertelt dat men doping heeft gebruikt. Dan moet er een tweede kans mogelijk zijn. Um, ik ben alleen een oud wielrenner. Hij heeft zes keer de Tour ge gestart. En zijn vier keer heeft hij hem uitgereden. Hij is momenteel commentator bij ons hier op Radio 1. Bart Voskamp, goedenavond. Bart, hoor je mij? Oh, sorry. Ik denk nog niet dat hij er is. Dan wachten we eventjes tot hij er wel is. Ondertussen zegt Leon, die in drie delen... zegt die avondspits eens. Dan zegt ze volgens Eerdmans... daarnaast vind ik het hypocriet... om een wielrenner zwaar te straffen wanneer... Iedereen weet dat zonder doping de Tour niet meer gereden kan worden. Zeker niet wanneer wij verwachten dat een renner met 40 omhoog fietst. Dus u kunt ook meedoen, hashtag eens of hashtag oneens. We gaan even de, de, de bellers die we hadden omdraaien. We beginnen met Raymond Kerkhoffs. Later komt Bart Voskamp aan de lijn. En Raymond is wielerjournalist van de Dagblad De Telegraaf. Goedenavond Raymond. Goedenavond. Jij bent eerste. Je ja. had met je 42e levensjaar. Hé, hey, dankjewel. Leuk, Raymond. Je bent ook de eerste... Dat die, die, die mij nu zit per radio. Maar leuk, uh, merci. Zeg, Raymond, uh, tot wanneer, uh, weet jij... kunnen de dopingcoureurs zich melden? Nou, de commissie heeft de eerste gesprek... heb ik begrepen, op 18 januari. En de tweede zitting is op 1 februari. Uh, maar ik, ik denk dat er wel even... een duidelijk onderscheid moet worden gemaakt. Men gaat voornamelijk naar het verleden kijken... En dan bedoel ik de periode van volgend 2008, dus eigenlijk ja. naar nou, heel veel oudrenners. En ik uh, denk dat er één groot gevaar op het ogenblik uh, is. Uh, we weten dat in de tijd uh, voor 2008, dat is echt een keerpunt in het wielrennen, want op dat moment is het biologisch paspoort uh, ingetreden. Ja. Uh, het biologisch paspoort houdt in dat er diverse uh, bloedparameters worden uh, bijgehouden. Waardoor je heel makkelijk ziet uh, wanneer uh, renners met hun bloed eigenlijk aan het valt zijn. Er is eigenlijk. geen ontsnappen meer aan, zeg je. Na 2008, dan, daar ja, is iedereen dat... gepakt die gepakt kon, moest worden. Nou, Kijk, dat, dat is de volgende, uh, volgende vraag. Van je moet nu gaan kijken welke hiëten zitten nog in dat bloedpaspoort. Mm -hmm. Maar je kunt heel duidelijk stellen dat de grote excessen eruit zijn. Ja. Nou, ik, ik vind het, kijk, eigenlijk heeft iedereen al uh, voor een groot deel uh, bekend. Omdat duidelijk is, uh, in de internationale media door diverse generaals al uitgesproken. dat 90% van die generatie daarvoor aan de EPO zat. Dus 90% van de wielrenners, 9 op de 10. Uh, gebruikte EPO. En dat is nooit tegengesproken. Dus we weten eigenlijk dat al die kopstukken in die jaren uh, doping hebben gebruikt. Ah. Dus ik denk dat het juist stond dat op het ogenblik heel belangrijk is. ...dat je hier gaat richten op 2008 met onderzoeken... ...van wat is er nog mogelijk binnen het huidige uh, bloedpaspoort... ...welke hiaten zitten erin en hoe wordt er op het ogenblik. Okay. gespeeld... Jij zegt, ...dan dat je eigenlijk ja. de Wereldoorlog 1 en de Wereldoorlog 2 van het wiel nog eens in kaart jij zegt, gaat Je zegt eigenlijk met deze bedoeling, met dit hele, dit hele operatie Schip gaan we niks bereiken... ...bovendien iedereen had gebruikt, dus stop er maar mee. Dat is eigenlijk iedereen een schuldig. Nee, maar je, je, gaat, je, je zit nu echt naar het verleden weer, ga je Ik denk dat je echt in het heden moet gaan kijken. Ja, ik snap het. Jij zegt het verleden moeten we laten rusten. Laat het gewoon rusten, zeg je. Nee, ik, ik denk dat je er lering van moet trekken. Maar die lering die zijn we ondertussen al aan het trekken. Omdat gewoon niemand dat met tegenin gaat... dat 90% van de renners gebruikt heeft. En we moeten gaan kijken van ja, wat is er veranderd... en wat is er daadwerkelijk veranderd. Ja. Denk jij, Raymond, dat, dat, dat we toch veel bekentenissen zullen gaan uh, horen... Nee, want er wordt gesproken over strafverminderingen. Maar het is een initiatief van de KMWU. die daar eigenlijk min of meer ook de drie Nederlandse profploegen gedeeltelijk onder druk dat die moeten meegaan. Maar stel nou bijvoorbeeld dat uh, Jantje, die bij Team Blanco ploegleider is... die bekent nu en die krijgt bij Team Blanco uh, strafvermindering. Maar dat geldt voor al die buitenlandse ploegen niet. Dus als die volgend jaar naar een buitenlandse ploeg uh, ja. wil gaan... dan wordt hij misschien straf, slachtoffer van een Nederlandse initiatief. Ja, ja. Daar zijn ze natuurlijk ook bang voor. Daar zullen renners uh, rekening mee houden en, en niet uit de kast komen, bedoel je? Nee, ik, ik denk dat het belangrijker is dat vanuit de generatie daarvoor... dat er wel een algemeen statement gaat komen... waarin de renners zeggen van, ja jongens, wij hebben in een tijdperk geleefd. Niet mm -hmm. iedereen, maar meer een deel uh, heeft toen uh, verboden dingen gedaan. Ja. En daarvoor bieden wij onze excuses aan. Uh, maar ik hoop dat jullie die tijdgeest begrijpen. Ja. En, maar... Ja, ik ben heel duidelijk en ik vind het echt al maanden een gemiste kans van met name de internationale wielerunie in de UCI. Ik wil eens zien wat er op het ogenblik aan de hand is. En hoe de, uh, ja. het uh, dopinggebruik is veranderd sinds 2008. Dat is een helder punt. Raymond Kerkhofs, uh, wielerjournalist van de Telegraaf. Dank je wel voor de reactie in de avondspits. U kunt mee door 0800 Ik zeg minder straf na het opbiechten van doping. Uh, Zometeen Bart Voskamp, oud wielrenner. Kijk hoe hij, hier, uh, of hij het nut ziet van deze operatie schoon schip. Kameran Oela, mijn uh, WNL-collega, zegt oneens... waarom voor wielrenners een uitzondering maken. Ik vind dat wel dat iemand die bekend daarna in de wielrennerij mag werken. Gerrit Lindeboom zegt avondspits mee eens. En Robin Veenstra uh, zegt eerbans in het voetbal zit 75% aan de doping. En de pijnstillende middelen. U kunt meedoen, hashtag eens, hashtag oneens. Ik ga naar Jaap, uh, Jaap Wassink uit Deventer. Goedenavond, Jaap. Goedenavond, met Jaap Wassink inderdaad, ja. Ook gefeliciteerd natuurlijk. Dank je. Ik ben het uh, eens met uh, je, je stelling. Uh, vooral ook omdat je... Wil je dus een keer een, een, een branche, in dit geval de sport... maar ook met de klokkenluiders... bijvoorbeeld die beste man van de bouwfraude... die toch zaak heeft opgebiecht... wil je dat een keertje opschonen... zul je toch niet al de moeten gaan straffen... Mm. of de zwaarste straf op moeten ja. leggen... om daar de, de dingen boven water te krijgen. En dat is toch wel jammer dat, ze, dat mensen even zwaar worden gestraft... als dat ze uh, mensen die, uh, die betrapt worden, zeg maar. Ja, dus je bent het met me eens? Ja. Jaap. En als je dan zo net hoort Raymond Kerkhoff zeggen... 9 op de 10 renners heeft gewoon EPO gebruikt. Dat, uh, dat is een feit in, in de, in de intern. Sorry, wat zeg je? Nou, dat 9, hij zei net dat 90% heeft gebruikt. Dus waar begin je aan hè? voor 2008? Iedereen gebruikte in de, wiel, in de wielersport. Wat, wat vind je daarvan? Ja, dat is wel bijzonder veel, ja. ja. Daar, daar schrik ik van, ja. Nou, ik wist het ook niet. Maar, maar, kijk, maar als, je, als je kijkt naar, de, naar bijvoorbeeld die bouwfraude: um, het was ook niet alleen dat ene bedrijf dat het deed, het was ook grootschalig. Ja. En uiteindelijk is het wel goed om dat soort dingen naar boven water te ja. krijgen. Dan kun je echt een keer gewoon schip maken. Anders blijft het gewoon dooretteren. Eens, Jaap. Dank je wel ja. voor het bellen. Uh, ja, dat is dus een heleboel mensen die naar de biegstoel moeten... als we Raymond Kerkels moeten geloven. Tom Luijten zegt oneens. Al, alle wielrenners moeten hard gestraft worden. Ze hebben ons en de sponsoren jarenlang belazerd gedegen. Professioneel onderzoek is, is nodig. En um, eventjes kijken. Mark Westendorp, onze huisadvocaat, zegt eens... In de strafrecht gaat het ook zo. Ja, hij denkt meteen dat ik het ook voor de boeven en de criminelen zo vind. Maar dat is niet zo, Mark. Pas op. Niet te snel blij worden. Van harte overigens. dankjewel, Mark. Um, we gaan weer naar Bernd toe. Leuk. Koos Vreeman uit Zeist. Goedenavond. Dag, Joost. De Koos Vreeman uit Zeist. Yes. Um, ik heb gezegd dat ik het niet eens met, uh, met de stelling ben. Omdat ik niet wil dat mensen gewoon daarmee zichzelf kunnen zuiveren. Volgende week hebben we gehoord, gaat Lens Armstrong bij overvragen huilen dat het allemaal fout is gegaan. Ja. Ik vind dat het gewoon zo zuiver moeten worden, dat we nieuwe jonge renners zonder troep in hun lijf de kans geven om hun sport te oefenen. Ja. Heel veel sporters doen het zonder rotzooi in hun lijf. Tuurlijk. Maar wij zijn al jaren belazen door de wielersport. Ja. Ik heb ook genoten van de verschrikkelijke prachtige wedstrijden van Lens. Armstrong, die de kanker had overwonnen. Maar ik voel me gewoon, net zoals veel andere mensen, gewoon bedonderd. Ja, je bent bedonderd, je bent bedonderd. Overigens, dat, dat is zo, dat is ook zo. Uh, maar, maar goed, als iedereen bijna gebruikt, dan kun je ook zeggen... Uh, dan is het nog eerlijk verlopen. <lacht> als iedereen het gebruikt, is dat dan eerlijk? Nou goed, nee. Het nee. nee. blijft oneerlijk. Uiteraard, kan en het niet. probeer het nu eerlijk te maken door te zeggen van nou jongens, zand erover... Zeg er maar wat er gebeurd is en, en we gaan maar weer verder fietsen. Ik denk dat we een heel radicaal moeten zijn om te zeggen: de jonge jongens en meiden, laat die fietsen. Met een schoon lichaam zonder de rotzooi in ja. zijn lijf. Maar aan de andere kant is zo'n Steven de Jong... Hè, die bekende in oktober 2012... omdat hij twee jaar als hele jonge renner... Uh, dat hij dat die doping had gebruikt. Hij is alles kwijtgeraakt. Zijn baan bij Team Sky, zijn huis. Uh, excuses kon hij maken, maar hij was einde oefening... nooit meer teruggekeerd op de fiets. Is dat de prijs die we ervoor willen betalen? Ja. Je weet dat er ook veel mensen ontslagen worden... door alcoholmisbruik op hun werk. Ja. Door welke omstandigheid dan ook... Het is nooit een alibi om te zeggen, ach, dan drink ik maar op mijn werk. Dit zijn professionals. En ik wil dat ze ook professioneel handelen en wandelen. Ja. En zeggen, jongens, wij stappen af van die fiets. En dus... we verdienen geen geld meer. Je maakt het volstrekt duidelijk. Je bent het niet mee eens, coach. Dank je wel voor het bellen. 0800 1121 nog een keer het nummertje. Om te draaien voor een reactie op mijn biecht. Dat ik zeg minder straf na het opbiechten van doping is terecht. Osta Ziboldiana zegt oneens. Enkele renners wilden in 2007 biechten... maar werden door een eigen ploeggenoot in elkaar getrapt. Zo hard werd het spel daar gespeeld. En Heine Pol zegt oneens ook. Ze bekennen pas als ze door de mand zijn gevallen. Ze dachten ermee weg te komen en dat is fout. Dus... Straffen, die boel. We gaan naar Bart Voskamp, nu wel. Hij is oud-wielrenner, zoals gezegd, zes keer in de Tour gestart, vier keer uitgereden. En aan de lijn, goedenavond, Bart. Goedenavond. Fijn, jij bent ook commentator bij Radio 1 voor uh, nogal eens wat, wat wedstrijden. Bart, jij hebt zelf in het peloton gereden. Wat vind jij ervan, het idee dat er oud-renners uh, voor 2008 die doping hebben gebruikt, minder straf krijgen als het opbiechten? Uh, pf, ja, nou goed, ik vind het een, een, ten eerste natuurlijk een, een, een goed plan als de KU uh, de handdoek opneemt om, uh, om er iets tegen proberen te doen. En dat is natuurlijk ook behoorlijk heftig, uh, heftig geweest en hard geroepen. Ja, dan moet er een oplossing komen. Ja. Maar ik verwacht niet uh, dat, uh, dat de renners van, uh, van die tijd straks met de slaapzakken voor de deur liggen... om als de deuren open gaan <laughs> om uh, de bekentenis te gaan doen. Hè? Want uh, dat wordt natuurlijk ook, ook al verteld. Ja. Ja, wat, wat, schiet, wat schiet de betreffende renner ermee op? Ik heb hiervoor ook al gezegd, wat schiet Steven de jongen die op dat hij die bekentenis doet. Nou. Ja, hij zegt zelf van, ja goed, ik wil mijn moeder onder ogen komen of mijn kinderen. Of, of Zulke dingen, media. ja zeker. Ja, nou goed, dat, dat zou ook op de bank kunnen, denk ik dan. En uiteindelijk verliest hij zijn baan, verliest hij zijn toekomst, verliest hij alles. Dus ik vind het een slecht voorbeeld uh, om dat te doen. Ja. Um, ja, helaas denk ik dat dat niet de oplossing is. Daar ben je het niet mee eens, maar aan de andere kant, ik wil vragen, hoe groot is de kans dat hij alsnog gepakt wordt? Dat wie alsnog gepakt wordt? Nou, een, een dopinggebruiker voor 2008... Hè? als je zich dus niet meldt bij de biegstoel. dan loopt hij de kans om gewoon gesnapt te worden alsnog. Is, is dat, ja, is dat... maar... En dan is je alles kwijt. Ja, ja ik denk dat we, dat we, dat we een, een scheiding moeten maken. Kijk, volgens mij gaat het uh, en KU en, uh, en de, de ploegen erom... Dat, dat mensen die binnen de Wielersport uh, nog, uh, nog betrokken zijn... Ja. dat ze die eigenlijk uh, min of meer een kans willen geven... Om het, om het aan te geven dat ze in de Wielersport... Uh, uh, uh, kunnen blijven fietsen. Dus ja, dat is, dat is een, een klein groepje wielrenners uit die tijd. Nou goed, die, die zitten verdeeld over die een groot daarvan zit verdeeld onder die ploegen. Ja, ja dan denk ik dat ze toch zelf ook wel eens aan tafel hebben gezeten. En hebben gezegd van, goh, hoe zit dat nou eigenlijk en hoe gaan we hiermee om? Ja. En dit lijkt, dit, ik vind het meer een beetje lijken op van het eigen straatje een beetje schoongeven In plaats van het algemeen. Maar het is toch een goed idee om te zeggen, dus we vegen die, die. We proberen in ieder geval zoveel mogelijk te doen om die, om die sport schoon te vegen. Open, schoon schip te maken, prijzengeld wordt ingeleverd, streep eronder, u kunt doorfietsen, we, we proberen die wielersport schoon te krijgen. Dat is toch een, een ja, fantastisch het, idee. Het, het, het idee is leuk, maar ik, ik denk niet dat in de praktijk hier iets van komt. Nee. Ik denk dat de wielersport er beter bij gebaat is dat er gewoon wordt gezegd... jongens, uh, in het verleden zijn er dingen gebeurd die zijn absoluut niet goed geweest. En dat hebben we geconstateerd. Daar gaat niemand wat meer ontkennen. Ik bedoel, ik spreek mensen op straat, spreek mensen ja. uh, tijdens mijn werk en, en binnen het wielrennen nog. Ja, er zijn dingen gebeurd die niet goed waren. Dat weten we, dat onderkennen we. Maar we gaan eruit kijken. Maar wat ik nu heel veel lees in de pers, is het elke keer weer een, sch een schandaal opdiepen. En zelfs... Kijk, als hij zich aandient, denk ik dat je dat zeker moet verslaan. Mm. Maar er wordt continu gegraven om opnieuw een sensatieverhaal naar boven te krijgen. Nou ja. En dat, is niet, uh, dat, is, niet voor, dat nee. is niet ten goede van het wielrennen. Nee. Kijk, dat is mooi voor een verhaal. Maar dat is niet dat je zegt van we gaan met de wielersport verder. We gaan kijken Klopt. wat we in de toekomst kunnen doen. Hey, over sensaties... Dus dat, op, ja. Op, over op, op, word je daar tenminste als oud renner een beetje geïrriteerd. Nee, van. dat snap ik. Ik snap je irritatie ja? daarvan. Nou, even over sensaties gesproken. Je hebt gehoord, Lance Armstrong gaat op de biechtbank ja. zitten bij Oprah. Wat, ja. uh, wat, uh, wat vind je ervan? Nou, ik vind het een hele mooie soop. Ja, dat is het ja. vaker bij haar daar. Maar wat verwacht je? Ja, wat verwacht ik? Ik, ik, ik denk inderdaad dat het dat tijd is voor het Channel-offensief. Het is natuurlijk een groot sportman geweest in die tijd en is van zijn sokkel gevallen. En uh, ja, hij is natuurlijk nu uh, redelijk zielig en, en uh, ondersteboven gelopen. Ja. en ja, dat, dat imago zal omhoog geholpen moeten worden. Ja. Ik verwacht niet dat hij, daar, uh, dat hij daar tegen een reiskostenvergoeding zal zitten. Nee, de bank zal nee. nat zijn van de tranen, denk ik. Ja. De bak zal nat zijn van de tranen. En, en ik denk dat, uh, ja, dat het financieel ook, uh, ook wel uh, hem een beetje goed zal doen. Want hij zal ook een aantal schadeclaims moeten gaan inlossen. Dus wat dat betreft... Daarom, uh, hij heeft geld nodig. Een beetje, be, een beetje handel, hè? Ja, oké. Okay. Dat is duidelijk, Bart. Bedankt. Bart Voskamp, oud-wielrenner. En commentator bij Radio 1, we zijn nog in de show. Minder straf na het opbiechten van doping door wielrenners. Bent u mee eens? Doe dat met hashtag eens of hashtag oneens op Twitter. Of 0800 1121 draaien snel, want we hebben nog zes minuten. Sander de Haas zegt oneens. Wielaarts is nu ploerarts. Barcelona is de wielensport dan hypocriet of de andere sporten. Tim van Engel is het... Ter... Niet mee eens. We moeten lering trekken uit het verleden... en zorgen dat de talentvolle jeugd van nu dopingvrije sport kan uh, bedrijven. Ik ga naar lijn 2. 1 naar Jan uit Zwolle. Goedenavond, Jan. Ja, goedenavond. Gefeliciteerd. Dank je. Ja, wat ik mis in deze discussie is dat uh, wielrenners... dat zijn idolen, idolen ook van kinderen. Op het moment dat wielrenners stelselmatig mogen liegen... is dat een volstrekt verkeerd voorbeeld aan de maatschappij. Dus uh, volgens mij moet je er korte metten mee maken. Maar dat zeg ik ook, hè. Als ze nu gewoon stoppen met liegen, bekentenis. Dat is een goed voorbeeld voor de jeugd, toch? Ja, helemaal waar. Ja, oké. Okay. Jan, zijn jo. we het eens? Dank je wel voor bellen naar de lijn van avondspits. Harry van der Tuin nu uit Amsterdam. Dag Joost. Ik eerst gefeliciteerd, natuurlijk. Dank je wel en, en uh, ik heb een aan, aanvulling op jouw stelling waar ik het mee eens ben. Ik vind dat een uh, loffelijk streven. Uh, het probleem is dat je het uh, daar eigenlijk niet mee oplost. Want het is een prestatiegerichte sport, een sterk prestatiegerichte sport... waar veel geld mee gemoeid is, veel publiciteit, uh, veel macht... Uh, veel mannetjesmakers en die... Zullen altijd proberen jou de beste te laten zijn. En dat gaat niet altijd even zuiver. En dan moet je als sporter wel heel sterk zijn ja. om daar tegen te kunnen. Dus daar moet veel meer aandacht aan besteed worden dan aan eigenlijk, ik wil niet zeggen die arme renners. Maar daar zit het probleem de helemaal in. De cultuur. De cultuur in de ploeg en de, de ploeg. Het probleem blazen. zit in, in, in de enorme nou. prestatiecultuur. Net zoals de waanzin van voetballers Arie, die miljoenen ja. verdienen. Ik bedoel, ik, ik woon met Benny Muller om de hoek. Die heeft die sigarenwinkel eraan overgehouden. Nou, dat is netjes. Nou, en, en, en, maar, snap je? Ja, helemaal. We dachten dat het alleen met Oost-Duitse uh, turnsters voorkwam, die gepusht werden. Maar jij bedoelt, dat is onderschat in de willensport. die die push... Naar oh, de, dat de, naar, wordt naar weer de, onderschat. Ja. Het, zijn, het zijn de mannetjesmakers die, die, die of hoe, ik weet niet hoe je dat noemt in de journalistiek, maar de, uh, kijk, die jongens, dat zijn ja. de uitvoerders. Maar de echte pretmakers die er echt, echt het meeste aan verdienen... dat ja. zijn degenen die, die nou ja. ons onder druk zetten. Misschien in de commissie Winnie Zorgdrager... die de zaak nog onderzoekt, de dopingscultuur uh, in Nederland. Neemt dit mee. Ik hoop het, Harry. Dank je wel. Ik hoop het ook. Oké, okay. okay. ja. merci. Dank voor je reactie. Uh, Kees van Loon zegt, Eertmans: waarom is doping zo erg? Iedereen wil toch continu verbeteren? Als journalist verkoud is, gebruikt hij ook paracetamol. Dat valt, valt paracetamol onder doping. Kijk even naar mijn eindredacteur... die. Een oud sporter is, weet het zelf ook niet, slikt het waarschijnlijk ook. Spindokter zegt, maak olympische gedachten leidend bij wielrennen. Meedoen is belangrijker dan winnen. Prijzen voor de eerste, middelste en de een na laatste. Uh, Mag je zeg mij oneens. Waarom zou de plukse wetgeving hier niet toepasbaar zijn? In principe hebben we het hier over crimineel gewin. En gefeliciteerd met je verjaardag. Nou dank, wat leuk, wat leuk. Wouter, uit... Wouter van Willigen uit Oestgeest, goedenavond. Goedenavond, van harte gefeliciteerd nog. Merci ook. Ik ben het gedeeltelijk met je eens. Ik uh, hoor heel veel mensen die hele goede input hebben gegeven. Ik zou zeggen, ga door met dat algemeen pardon, behalve Lance Armstrong. Die heeft ja. zo keihard bijvoorbeeld Floyd Landis aangepakt, zo keihard geprocedeerd tegen kranten, dat ik vind dat hij als voorbeeld gesteld moet worden. Voor de rest, als je op deze manier de boel mm. zo keihard ook terugknokt, dan ben je af. Oké, okay. helder Wouter, dankjewel. En ook voor de felicitaties. Jan Kool uit Eindhoven, is het er niet mee eens? Eh, eh, gefeliciteerd, eh, Joost. Eh, maar even heel serieus. Als ik een ongeluk zie, of een diefstal, of een vechtpartij... Dan moet, dan moet ik, en ik kan getuigen wie dat het is, moet ik dat vertellen. Waarom blijven de rooi en breuking buiten schot? Onze vriend de Bogert, die het al verteld. Wie er allemaal doping gehad hebben bij Rabobank, ja. en hij heeft erbij gezegd dat Breukink en de Roi verdomd goed weten wie er zijn. Waarom zijn die buiten schot gebleven? Ver, ja, dat, die vraag had ik kunnen gaan stellen aan Bart Voskamp, maar ik zou het antwoord ja, niet weten. Ik weet wel, die de... hebben, die hebben, die, die hebben Rasmussen gruwelijk hard aangepakt. En ze hebben zelf een vrachtwagen boter op hun hoofd. Ja. Dus is ongelooflijk nou ja. dat die twee buiten school blijven. Maar misschien, eh, moeten, ja, ja, misschien komt dat nu allemaal boven tafel. Die, die moeten gewoon een lijstje maken wie het de kat hebben. Ja. Dus daar hoog het op, maar dat vindt je niet erg... want heeft hij heeft je al lang door laten schemen dat je erop staat. Ja, heeft dat, een beetje, maar, dat, dat, dat, is, dat is onduidelijk. Maar nou goed, hij heeft er wel op gewezen. gewezen. Oké, okay, Jan, bedankt voor jouw... Reaction, reaction, zou ik zeggen, in de navelspits. Joop Zoetemelk weet u nog, die is ooit gepakt op doping. En Thomas Dekker, die is weer terug, teruggevochten. En uh, iemand anders van de buitensport, is natuurlijk Jurie van Gelder. Maar ja, dat is weer het turnen uh, geweest met cocaïne. Dat is weer een van een andere categorie mensen. Ludie Passerelle zegt mij nog eens: Je werd voorbijgesjeest door renners met de spuit nog in hun achterwerk. Je moest wel vergeven het hun als ze bekennen. En Annie Pol zegt mij Eerdmans oneens, Ze bekennen pas als ze door de mand zijn gevallen. Ze dachten ermee weg te komen, dat is dus fout en er moet gestraft worden. En Peter Klein zegt mij avondspit Eerdmans... En als ze er tot op, van, tot op de dag tot vandaag over gelogen hebben. Zoals Michael Bogers bedoelt hij daarmee. Dat waren de tweets. Ik heb ze allemaal weten voor te lezen. Ik kan helaas niet meer bij de bellers komen die nu nog aanbellen. Eh, morgen weer een hele nieuwe, nieuwe aflevering. Kunt u weer gaan proberen. De stelling van de straf na het oprichten van doping. En dan wat minder wat mij betreft. Zit erop. Wij zijn er doorheen met deze aflevering van Avondspits. Dank voor alle felicitaties. Ik ga dit vaker doen op een verjaardag. Een, een Avondspits uh, verzorgen. Want uh, je hoort nog eens wat. Eh, dank u zeer. Eh, straks op deze zender Kunststof, natuurlijk. Met daarin te gast regisseur Hanro Smitsman. Morgenochtend is vandaag de dag er weer van WNL op televisie te zien vanaf 7 uur op Nederland 1. U kunt deze en andere uitzendingen van Avondspits gewoon terugluisteren op het adres www.omroepwnl.nl/slash avondspits. Het was mijn genoegen morgenavond een nieuwe aflevering van Avondspits. Op Radio 1 natuurlijk om half zeven. Fijne avond, tot morgen.